Nieuws van 11 uur. Marion Koekoek met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel ziet het Verenigd Koninkrijk nog liever uit de EU vertrekken... dan een compromis te moeten sluiten over het Europese migratiebeleid. Volgens de Duitse weekblad Der Spiegel accepteert Merkel niet... dat de Britten willen tornen aan de vrijheid van beweging van arbeidskrachten... binnen de landen van de EU. Het kwotum dat de premier Cameron voor ogen staat... wordt in Berlijn beschouwd als een point of no return, schrijft Der Spiegel. Merkel zou een en ander vorige week op de EU-top in Brussel...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 Bij de presidentsverkiezingen in Roemenië heeft geen van de kandidaten een absolute meerderheid gehaald. Volgens de exit polls kreeg het centrum-linkse premier Ponta zo'n 40% van de stemmen. Zijn rivaal, de centrum Ionanis, burgemeester Ioranis, kreeg iets meer dan 30%. Over twee weken is er een tweede ronde. De Oekraïnse president Petro Poroshenko noemt de verkiezingen die vandaag in het oosten van het land zijn gehouden illegaal. Poroshenko zegt dat de verkiezingen een farce zijn leunend op het geweld van tanks en machinegeweren. De Oekraïnse president roept Rusland op om de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen. De Britse jazz Ecker Acker Blik is overleden. Bilk leerde in de Tweede Wereldoorlog klarinet spelen op een instrument dat hij had geleend van een andere militair. In 1961 scoorde hij een grote hit met een single die aanvankelijk Jenny heette naar zijn dochter. Het nummer werd de titelsong van de BBC-serie Stranger on the Shore. Acker Bilk werd 85 jaar. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht treken, trekken enkele stevige buien over het land. Het is niet koud, 12 graden. Morgen overdag is het vrij bewolkt, maar droog. Later op de dag gaat het weer regenen, bij 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Best wel heftige tijd. Uh, en op een gegeven moment uh, hebben ze besloten om uh, naar alle instanties en in doen om uh, uit huis te plaatsen. Ik, uh, ja, ik ben met 18 jaar moest ik het huis uit. Jo, hoe heb je dat ervaren? Waar ben je toe gaan, gaan wonen dan? Ja, ik ben uh, begeleid kamerwonen gaan doen, dus ik ben wel ergens goed terecht gekomen. Gelukkig. En uh, ja, daar ben ik ook wel blij om. Mijn moeder wilde ook niet dat, het, uh, dat ik ergens terecht zou komen op de straat of zo. Is dat niet, sowieso niet. En... Uh,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 omdat er dan te veel Ja, te veel. Waren. was gewoon brandgevaar. Oh, uh, oh, voor eigen brandgevaar. Nou, dat is wel een grote opkomst, hè? 700 jongeren bij elkaar. Ja. Dat is wel heel bijzonder. En kan je iets uh, meer vertellen over uh, ja, hoe je Gods leiding in je leven ervaart?